Marjette Krol met het NOS Journaal. Landbouworganisatie LTO en het kabinet zijn toch weer met elkaar in gesprek over een landbouwakkoord. Dat is de uitkomst van een urenlang overleg tussen de top van LTO en een flinke afvaardiging van het kabinet onder leiding van premier Rutte. Het gesprek eindigde rond 1 uur vannacht. LTO-voorzitter van der Tak zei toen dat het kabinet heeft bewogen... LTO stapte gisteren uit het overleg... waarna minister Adema van der Tak uitnodigde voor een lijmpoging. Afgesproken is nu dat het kabinet de punten die zijn besproken op papier zet... en dat er dinsdag verder wordt gepraat. En dan zouden ze eruit moeten komen. Een agent die zich racistisch heeft uitgelaten terwijl hij aan het werk was... krijgt toch geen leidinggevende functie bij de vreemdelingenpolitie. Maandag werd de nieuwe functie van de agent bekend en daar kwam kritiek op... De leiding van de Rotterdamse politie zegt nu dat de aanstelling van de agent niet passend is. De agent zelf zegt het besluit te begrijpen. De arrestatie van drie Kosovaarse agenten door de Servische autoriteiten heeft tot nieuwe onrust geleid. Kosovo en Servië zeggen dat ze op elkaars grondgebied zijn gekomen. Servië erkent de onafhankelijkheid van Kosovo niet en daarmee ook niet de grens tussen de landen. De politie in Kosovo heeft NAVO-troepen in het gebied gevraagd... om de drie agenten vrij te krijgen. Vorige maand liepen de spanningen in het noorden van Kosovo hoog op. 30 NAVO-militairen raakten toen gewond bij ongeregeldheden. En op een golfbaan in Zijerveen in Drenthe... is gisteravond een uitkijktoren zwaar beschadigd door brand. De brandweer had moeite om de toren te bereiken. En het blussen werd bemoeilijkt omdat er in de buurt weinig water was te vinden... Mogelijk is het vuur aangestoken. De laatste maanden waren er meer uitkijktorens in Drenthe... doelwit van vandalisme en vernieling. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. De komende dag weer veel zon. In de middag ook stapelwolken. En dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit.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 9 is zon, Zandvoort en zomerhits. zomerhits. Dat zoals zo lang voor mijn benen niet, maar alles ziet geen mijn energie. Is pura, la parrilla bien Realiteit nee geen fantasie, we vieren ja vieren het leven hier. Is La party bien dura Una sola Vive la, la moda Con el tiempo Aprendí quién soy yo Oh, oh, oh. Es nada Todo Yo solo quiero vacilar MUZIEK 9...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 When you look back at me through the crowd, so girl, so girl, ooh, if you're we waiting to dance on. Oh. We did it in the pool, yeah You could call it destiny Cause I found the best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 Ik ben in kikkersverslaven, net alsof je aan de Errolines zit. De klok dik door, tijd om te slapen, dan blijf ik maar gapen, De zon breekt door, achteraf volgt mijn toekomst zo'n drang naar morgen, daarom ik wakker in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten, de tijd ik langs en door, slapeloze nachten. De zon ben ik ben bij langzaam door, mijn ogen reeds gesloten. denk al als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Maar ik ben slapeloos in de nachten, een slapeloze nachten. Lig alleen om met, ik denk alleen om morgen, mijn gedachten maken me gek. M'n hoofd zit in de toekomst, mijn lichaam in het nu. Aan de lucht, de ster aan de lucht, dat is ons decor. Planning voor morgen, doe me nog steeds voort. Over een bart kan worden, een De zon breekt door. Ster aan de lucht, dat is ons decor. Planning voor morgen, doe me nog steeds voort. Over een bart kan Lig in mijn bed, yeah. mijn hoofd vol met gedachten. Yeah. De tijd ik langzaam door. De slapeloze nachten, de zon breekt langzaam door. De Vroeger reeds gesloten. Denk als ik slaap. Ben ik even weg van al mijn dromen. Hier slapeloze nachten.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 Je weet hoe laat het is, aan, aan alle ogen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 als de, de henny is zit en je weet, weet hoe laat het is, A A alle ogen op mij, baby. Als het, het uit is het met je ex en je vest diep die getest, is. zijn we niet immer outside. Zijn? zijn we niet immer outside. It wasn't so safe tonight. And fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone safe tonight. And fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone.